Ik ben Hanneke, dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is in Israël. Bij zijn aankomst had hij meteen een boodschap. Hij vindt dat Amerika alles op alles moet zetten om de Palestijnse burgers te beschermen. Het is Blinkens derde bezoek aan Israël sinds het begin van de oorlog. Mensen die vastzitten moeten zelf in de gevangenis kunnen stemmen, zegt de belangenorganisatie voor gedetineerden. Nu kunnen mensen met een celstraf alleen via een volmacht stemmen. Dan laat je iemand anders voor je naar het stemhokje gaan. Demissionair minister Hugo de Jonge ziet stemmen in de gevangenis niet zitten. Dat vind ik een uh, merkwaardig idee. En stembureaus moeten namelijk publiek toegankelijk zijn. En als we gevangenissen publiek toegankelijk zijn... dan ja, dan, dan komen er niet alleen maar mensen binnen, maar lopen er misschien ook wel mensen naar buiten. Dat is precies niet de bedoeling bij een gevangenis. De belangenorganisatie begint een zaak. Zij vinden dat het niet goed is voor het stemgeheim. Omdat je dan dus tegen iemand moet zeggen welk bolletje je rood gekleurd wil hebben. De baas van onder meer streamingdienst HBO heeft toegegeven... dat hij journalisten heeft lastiggevallen... via nepaccounts op X, toen nog Twitter. Hij zegt dat hij er inmiddels mee is gestopt... en dat hij het een domme manier vond om zijn frustraties te uiten. Er gaan verhalen rond over een trollenleger... die is opgezet door HBO, maar daar zegt hij niets over. En Amerikaanse vogelaars moeten hun notitieboekje gaan bijwerken. Tientallen vogels krijgen een nieuwe naam. Het gaat om dieren die zijn vernoemd naar hun ontdekkers. Die merken... Association vindt het niet meer van deze tijd. Ook omdat er vogeltjes vernoemd waren naar een slavenhouder. En een generaal die vocht om de slavernij niet af te schaffen. Het publiek mag nu meedenken over nieuwe vogelnamen. Het weer vanmiddag wat vaker droog. Af en toe een klein zonnetje landinwaarts. Vooral in het westen en noorden kans op een buitje. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dan wordt hij alleen maar slechter van maar liever dat nog, dan komt voor ze kop van de zaken man, dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan komt voor ze kop van de zaken man, wordt hij alleen maar slecht.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 Ja, het is weer tijd voor uh, Play It Loud, Marcel. Yes, Goedemiddag, Marjo. Goedemiddag. Ja. <laughs> Alles goed. Alles prima, een beetje ja. eenzaam. Ja, ik wil dit zeggen. Je zit je moeder alleen in de studio yes. vandaag. Zielig, uh, ja. uh hè? -huh. Ja. Heb jij heel lang gedaan, hè? Ja, ik doe het eigenlijk uh, best wel uh, vaak alleen. Uh, ja. Maar ja, nu afgelopen maandag uh, had ik mijn, uh, mijn nieuwe collega, inderdaad. Ja. Uh, ben van Rode deed uh, afgelopen maandag dus uh, een speciale Halloween-uitzending, uh, zoals we konden luisteren. Ja, het uh, zag je er leuk uit. Uh, ja, leuk hè? Ja, vooral hij. <laughs> <hey>, ja, <laughs> ja het was leuk gedaan met de masker van uh, Michael Myers. Uh, ja. even schrikken. Toen hij zo binnenkwam. Daar moest je natuurlijk even iets bij doen, hè. Hoort erbij met Halloween. Ja, absoluut. Dus het uh, nou, was, uh, was een leuke uitzending weer. Dus uh, dan moet hij weer wachten tot uh, ja, volgende maand uh, ja. de uitzending. En nu komende maandag uh, is het uh, weer tijd voor uh, Brand New, de zevende uitzending daarvan. Uh, die ik dan elke eerste week van de maand uh, ga doen, vanaf mm -hmm. uh, deze maand dus. En dan ga ik dus alle nieuwe releases van de maand oktober uh, behandelen. En die ga ik dan in chronologische volgorde draaien, dus uh, van, be uh, van begin naar van uitkomen zeg maar. Dus de eerste ja. uh, uh, dag in oktober tot einde oktober. Eh, kunnen, we kunnen een heleboel uh, nieuwe uh, bands verwachten, maar ook uh, een hoop oldschool bands. denk aan uh, Judas Priest komt met een nieuwe single voorbij. Uh, Therion, dus een symfonische metal band. Uh, maar uiteraard ga ik ook uh, een nummer draaien van de band uh, Solar Cycles, die ik uh, twee weken terug in de studio had. Die hebben ook uh, eind oktober een uh, laatste single gereleased, dus die ga ik ook draaien. Ja, uh, O2 The Forest En uh, ja, verwacht uh, veel lekkere muziek. Heel ja. gevarieerd ook weer. Uh, van black metal tot uh, aan uh, progressieve metal. En doom metal tot power metal. Van alles wat komt er voorbij de ja. komende maandag. Dus voor ieder wat wil. Nou, hartstikke goed. Wordt weer een uh, gevarieerde uitzending. En zijn er nog leuke concerten op komst? Uh, nou ja, ik ga zelf uh, komende zaterdagavond naar uh, Queens of the Stone Age... Uh, er zijn nog wel wat concerten in Patronaat. Uh, wat onbekendere bandjes uh, voor veel mensen. Uh, waar we nog naartoe komen, dat ga ik ook uiteraard behandelen in het uh, concertagenda die ik uh, wekelijks doe. Nou. Uh, er zijn wel wat concerten aangekondigd. Uh, Judas Priest komt volgend jaar naar Avas, als ik me niet vergis in Amsterdam. En, uh, Ramstein heeft onlangs weer een, uh, een tour aangekondigd. Gaan ook weer Amsterdam, of nee, uh, Nijmegen geloof ik. Godverpakken als ik niet vergis aandoen. Uh, Groningen uh, ligt ook weer. Dus er zijn uh, ja, weer een hoop grote namen uh, vastgelegd. Ook festivals hebben heel veel uh, namen bekendgemaakt voor volgend jaar. Dus uh, oh. ja, dat ga ik ook allemaal behandelen komende nou. maandag. Dus uh, er staat weer een hoop op het programma komende Er komt weer wat moois van. Zeker weten. Ja. Dus uh, Allemaal luisteren, vanaf 9 uur dus. Tot 11 uur. Play it loud. Op maandag. Of, of, of, ja, ja. Ja, op maandagavond. Hars... Oké, week. Ja. Hartstikke uh, goed. Yes. Dat was hem weer voor deze week. Nou, oké. Okay. Ja, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Ookido. Een eentje met de uitzending. Jo, gaat lukken. Doei doei. Uh, doei doei. Doei doei. Ik heb nu uh, Jasperina de Jong met uh, de Minutenwals. Heb jij nog één minuutje? Hebt u ook nog één minuutje? Ja. Yeah? Dat is een wals. Dat is een wals, en daar kan ik altijd zo moeilijk inkomen. komen. We hoor. 1, 2, 1. Geef het eens goed aan, jongens. Ja, ja, dank je Eén heel klein minuutje, red ik het in één minuutje. Eén minuutje, blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minute bals. Ze zeiden mij, dat haal je niet maar. Dan kennen ze me niet, Geef dus één minuutje van uw kostelijke tijd. Dan is de feit, dan zing ik even de Minute Bals. En laat ik hoop gaat het niet al te vals. Het kost me enkele jaren van mijn leven. Even slapeloos, Door wat de nacht. is gewoon iets vrij, ze mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing de sloze voering uit mijn kelel, longen uit de naad gestucht. Dan heb ik toch mijn zingen ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centu. Zij om te kunnen zeggen Het is me nou dus lekker Toch gelukt Wie is er zo gek Het in zijn kop te halen Zeker niet Chopin Die heeft nu al de balen Die ligt zonder dolle In zijn gaten tollen Dat ik hem tekort Wel heb ik maar moe Als u mij hoort zingen Na veel oefeningen Kunt u niet bewieren Dat ik naar nou die ding doe Maar met de pet gooien En een beetje rotzooi Met Chopins minuten was Even rust Mijn arme hals Want ik ben al wat een zou het nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en halverwachten. Eén minuutje, één heel klein minuutje. Red ik het in één minuutje. één minuutje, blijft u nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u de Fendex International. Minuut, het Ze zeiden mij dat haal je niet maar. Dan kennen ze me niet. Ik zet de ware huizen, dus maar eventjes voor dat is gedaan. En dan de Ede en het NTI. De ASB voor zelf een appetit. Van Revik een en Mondi, leider aan de basis. Maar collectueeramen, telekijkst op niks als een en ramen. Van de kolens, van de raden, van de pakken, ga zo nog maar even door, meneer. Dan heb ik voor u termeulenposten, een en en wat er komt in een doel? Fijne in richting en natuurlijk van de graaf en dee van Troost, Proost. Nou, dat gaat niet fout, het gaat een stukje beter. Nu nog zien we maar die in staal is beter. Nee, dit gaat niet gek, zo omega en tik zo kort en perry sport. Maar we moeten fort. Als u mij hoort zingen van die vestigingen, kunt u niet beweren dat ik met die dingen Maar een beetje rommel, maar voor de drommel, ik vergeet Maurice de Hond. Die lekker Ballerina ballerina's beren sterk. Het is voor haar rechts maar het kleine werk. Als schoon zonder te pluizen, mocht ze dan weer ongeluk iets zijn vergeten. Planken, bad, douchen, hoe het op mag heet. Duple ballarine heeft een dat in de Basbak en ze zegt zich, oh, ballerina is gewoon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 Maar Philips denkt ook aan... Aan de kwaliteit van het menselijk bestaan...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 nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje, nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje klaar is dan Chopin's best minuten pas. En ik geen nooit meer gemist, want ik laat me toch beslist niet kisten met gewonnen Het gaat wel niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezen tanden knarsen. Ik Met ik op Willi meisjes koning voetbalmaars Oh de end is nu echt begonnen graag Zo ik het liefde straal. want als we zo Kijk een seconde wijze tegen. Ik pas daar de strikker in de laatste ogen blikken. Nog een maat of zeven uur nog even alles geven Wat zal rustig straks nog heerlijk zijn Ja, het is echt waar Ik ben nu klaar met de minuten was van Frederik Chopin Die Dat het niet hebben voor de, de filter de de is de de de soms liefde. wel vervelend ik, uh, Vooral op uh, verjaardagen verjaardag, uh, Met het hebben van meningen want ik kopieer dus dingen, doe ik met meningen soms ook. Ja, dat uh, kan gevaarlijk worden. Helemaal omdat ik heb nu uh, rechtsextremistische oom Leo heb. Oh oh. Is gevaarlijk aan het worden. Maar ken je dat je die verjaardag hebt, dat je in zo'n kringetje moet zitten? En dat iedereen, dan, uh, dat iedereen uh, opeens zijn mening begint te hebben? En dat je bij jezelf denkt, ja, verdomme, ik ga meedoen ook. En dat je jezelf een mening hoort vertellen en dat je bij jezelf opeens denkt, hé, is dat mijn mening? Serieus? <lacht> nou, dat wist ik niet. Het komt dus omdat ik meningen ga kopiëren. Ik hoor mezelf de meeste uh, uh, lompe dingen zeggen. Maar ja, ja ik doe, probeer maar mee te doen gewoon, weet je. ik kan niks doen. Maar uh, ja, hij is volgende week jarig, dus ik, ik moet even oefenen. <lacht> Hebben jullie daar zin in? Zijn jullie verantwoordelijk ook? Nee, want dan heeft hij net de mening gehad van. Ja, ze moeten allemaal dood. En wat vind jij, Fabian? Zeg ik, Oh, ja, ik heb niet zo zin in, Leo. Uh, ja, ik heb ook een mening, Leo. En mijn mening gaat over auto uh, uh, PeakWeeks. En mijn mening is dat ze lui zijn, Leo. Ja, dat heb ik dan wel ergens gelezen of zo, weet je wel. Dat. Uh... Nee, want er stond laatst een bericht in de krant dat de Koningspinkwing, dus ze die diersoort, want de ijskappen smelten, raakt die in het water. Terwijl ik heb volgens mij geleerd op school dat Pinkwings, dat zijn vogels. Ze kunnen gewoon wegvliegen, maar ze doen het niet, omdat ze te lui zijn. <lacht> en dat schijnt te komen, ik heb niet zelf verzonnen, dat schijnt te komen dat die vleugeltjes, hè, die zijn zwart. Kijk dan, het lichaampje, dat is wit, dat wil wel, maar het zijn die... <lacht> ik denk dat Omeleon wel leuk vindt. Uh. Dit was een stukje van Fabian Franciscus. Uh, Fabian Franciscus is een uh, autistische uh, cabaretier. heeft echt hele leuke stukjes gemaakt. Uh, we gaan verder met Brigitte Kaandorp met geen kind meer. Je leeft je eigen leven. Wat zij er ook van vindt. Je bent al lang geen kind meer, al blijf je ook haar kind.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 je kwetsbaar wezen kunt en klein, de dag waarna je nooit meer kind zal zijn. Wat al die jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. Blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frazen van je genegenheid. Je moeder sterft en jij wordt losgelaten En al die eigenschappen erft die jij zo in haar had De scherpe tong, de bokken de zure schoolje vrouw Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou En hopelijk ook die andere kant, de aardige, de zachte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 Ade, ade, AD, AD stuit er nu maar lekker met me mee. Ik moet mijn medicijn, ik moet mijn medicijn. Ik heb nu nog een paar minuten tijd. We moeten niet alleen slikken, maar we blijven springen en weer doorgaan. We kunnen hier niet blijven, we kunnen hier niet langer blijven staan. Ade, ade, ade, AD, AD. stuit er nu maar lekker met me mee.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 We kunnen hier niet blijven, we kunnen hier niet langer blijven staan. AD, AD, AD. Er zijn liedjes die de tanden van de tijd doorstaan. En sommige liedjes moeten elke dag gezongen worden: als de liefde niet bestond.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 als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond Zal de maan niet langer lichten Geen dichter zal meer dichten Als de liefde niet bestond Nergens zouden bloemen staan En de aarde zou verkleuren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 Koud als ijs Ik zou sterven Van de kou En mijn adem zou bevriezen Als de liefde zou verliezen Er is geen liefde Zonder Dat was uh, wende met als de liefde niet bestond. En daarvoor was uh, ADHD van DJ Marcello en Jochem Meijer. En uh, ik heb nu een stukje cabaret. Dus ga er lekker even voor zitten. Herman Vinkers met verkoopte ook kussentjes. Ik had zo bedacht dat het belangrijk was... om u zo'n sollicitatiebrief voor te lezen... die je destijds naar de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren...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 Want de hele dag thuis zitten is ook maar een z, z Is ook maar z-o-z Het zit hem in een z-o-z Ogenblikje hoor Z-o-z Dat was wel iets Z-o-z Hier, z-o-z Zie om me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 We hebben een keus uit maar liefst twee verschillende kleuren. Ja, de bijenkorf heeft tien verschillende kleuren. Oh ja, is het niet ver vandaan, de bijenkorf? Nee hoor, is je recht tegenover. <lacht> en weer verlaat een tevreden klant het pand. <lacht> Men gaf mij nog één kans, wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Daar bent u aan een goed adres, welkom nee. aan. Oh, ik heb geloof ik maar 44. Komt hij dan maar meer, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikere broek. Ja, het is echt iets voor u. Lou <lacht> in dat geval pas ik hem me meer. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Dat is een model hoor. <lacht> Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? Je moet het ook zien met zo'n lullig shirtje de Heeft u dat dan? Ja, al hier heb ik als een shirt. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug, Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleurt u nog slanker af. Krimpt er ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan klimt het niet, hoor. Afijn, het duren niet lang als ik werd als eerste op staande voet ontslagen en eenzaam en werkloos zit ik daar door de straten van die hele grote stad nu heb je midden in Almelo <lacht> nu heb je midden in Almelo een parkeergarage uit pure verveling loop ik die parkeergarage in en ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen aan de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken plasselink zien ze mij Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aanschrijf bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van. op een steen van de grond en tik een draadje van de zijn auto in. De twee mannen komen nu nog dreigend op mij af en schreeuwen: wat moet er met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klemgereden. Ik denk, weet je wat, ik gooi het tot de vriendelijke toer. <lacht> ik stap uit en ik zeg tegen de politie, maar was dat spannend, hè? Hield <lacht> niks, ik werd ingerekend en voor de geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik kom kennen alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afwijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig. Nou, dit was een uh, praatje. Ja, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar uh, daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer.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 de Mongo Freaky Freaky Hey jongens, daar is Freaky Meestal riep er iemand wel Kom maar Freaky, doe maar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 Hey kid Hey jongens daar is freakie Ze een hele leuke vriendin. Hè. Mag ik het één keer hardop zeggen? Ik heb een hele leuke vriendin. Zeg ik heb een hele leuke vriendin. Ik heb ook een hele mooie vriendin. De truc is alleen dat ze elkaar nooit ontmoeten, maar... <lacht> ik heb een hele mooie vriendin. Oprecht een mooie vriendin. Ziet er wel wat vrij oud uit voor de leeftijd, maar... Oh, ik hou van antiek, maar... Het, het, het, is, het is wel bizar. Als zij een bus binnenstapt, staan de bejaarden meteen van haar op. Echt bizar om te zien. <lacht> dat is trouwens niet waar, hè? Dat is niet waar. Wel, maar mij nee, echt, nee, echt, echt Nee. Weet je wie in mij, vriendin, het allermooiste aller is? Elke zondagochtend, dan mogen we uitslapen. En als dan het eerste felle zonlicht, ze door een keertje van de gordijn naar binnen glipt en over haar gezicht heen strijkt, dan is ze de allermooiste aller vrouw van de hele wereld. Zie je wel heel goed de snor zitten? Dat wel. Oh, oh, oh, oh. Mijn eigen TED de Braak thuis. Maar het is... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat, is niet waar, dat is niet waar. Elke ochtend samen scheren? Wel leuk, wel leuk. Nee, nee. Ik zei laatst dan waarom doe jij niet mee aan het Songfestival? Huh? Nou, dat zei ik niet. Met meisje, mijn meisje. Je mag zeiken, je mag piepen, je mag mopperen, je mag mieren, je mag zeuren, je mag malen, je mag mijn vrienden besieren, je mag mijn laptop gebruiken, mijn creditkaart misbruiken, je mag zelfs naar zweet ruiken, je mag naar al mijn exen vragen, je mag over hormonen klagen, je mag zelfs okselhaar dragen, je mag mij te kakker zetten voor mijn helden, je mag ze al mijn geheimen melden. Je mag me helemaal verrot schelden. Je mag gillen als een vrouw. Je mag het allemaal proberen. Maar ik ga toch nooit weg bij jou. Want ik ga nooit bij je weg. Ik ga nooit bij je weg. Ik ga nooit bij je weg. Ik ga nooit bij je weg. Ik ga nooit bij je weg. Ik ga nooit bij je weg. Ik, ga nooit bij je weg. ik blijf altijd bij jou. En op een dag gaat de deurbel... En staat Duitse kroes in bikini voor mijn deur, met de mededeling dat ik haar grote liefde ben. En dat we samen met haar op een eiland wil gaan wonen. En dat zij alles met af. ik nooit. Appelmachine hoef uit te ruimen, nooit het hoeft te verwisselen. Dat ik elke zondagavond gewoon naar sport mag kijken. Dat ze me zelfs een biertje kon brengen. Dat we daarna seks hebben door het hele huis minimaal zes keer. En dat elke maand alle Victoria's ziekere modellen. De jongens komen logeren en poedelmaak door het hele huis heen paraderen. En dat ik eraan bij mag zijn. En als Duitse dat dan maar vraagt, dan heb ik vette pech. Want ik mag nooit bij je weg. Ik mag nooit bij je weg. Ik mag, Ik mag nooit bij je weg. Ik mag nooit bij je weg. Ik mag nooit bij je weg. Ik mag nooit bij je weg. Ik blijf altijd bij jou. En op een dag gaat de deurbel. Er staat Enrique Iglesias voor de deur. Die vraagt: Maar ja, ah ja of je van mij wel scheiden en met hem wil trouwen. En dat we samen met hem in een heel groot huis wil gaan wonen. Waar heel toevallig ook George Clooney en Brad Pitt wonen. en Dat je aan elke zondagavond gewoon naar Hollands Next Topmodel mag kijken. En dat je alle schoenen, tassen, kleren mag kopen. Wat jij maar wilt. En als je mij dan smeekt om die scheidingspapieren te tekenen. Heb jij ook vette pech. Want jij mag nooit bij me weg. Je mag nooit bij me weg. Je mag nooit bij me weg. Je mag nooit bij me weg. Je mag nooit bij me weg. Je mag nooit bij me weg. Je blijft altijd bij mij. En ik blijf altijd bij jou. Punt. Met, uh, Je mag nooit bij me weg. Uh, ik heb nog een, uh, een, een nummer van Claudia de Brij, die natuurlijk nooit mag ontbreken bij uh, Cabaret uh, Mag ik dan bij jou? En daarna heb ik uh, Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten met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 Wat ik nooit geweest ben. Mag ik... Ik spreek sinds mensen heugen Het is hier in het Westen nog maar pas bekend geraakt. Met name sinds Tom Hofman zoveel Tibet-foto's maakt. leider van heel Tibet is een charismatisch man. Een leuke Dalai Lama met wie je lachen kan. Hij reist de hele wereld rond met frisse tegenzin. Hij moet wel, want hij mag zijn eigen Tibet niet meer in. Want China is de baas en plukt die arme sloepers kaal. De foto's van Tom Hofman ondersteunen dit verhaal De Tibetanse mondenken zijn fabelachtig wijs Je klopt pas bij ze aan na een verschrikkelijke reis Maar wie er bij ze aanschuift wacht een feestelijk onthaal Met vegetarisch eten en weet ik wat allemaal ze draaien met hun trommeltjes bij wijze van gebed. En dat is door Tom Hofman prachtig op de kiek gezet. Er zijn al twaalf films, maar Hollywood wil meer. Op ieder klooster staat intussen Richard Gear was hier. Die trekt daar met zijn voorbeeld, drijft het best. Stuk, op zoek naar rust en zuiverheid en vrede en geluk En Richard er elke nacht een Tibet aan zijn maag Die foto's van Tom Hofman zijn opvallend veel gevraagd Hoe moet het nu toch verder met het wonderschoon Tibet hoe lang blijft het door China en door Hollywood bezet? De overlast van pergbeklimmers komt daar nog eens bij. Die moeten steeds gered op kosten van de maatschappij. Maar wie de Tibetanen structureel verlossen wil, die timmert met een hamer, Tom Hofman op zijn brein.